daan wil met mijn zee, oh, euh, denk ik. Ja, want als hij morgen maar niet weer wat anders denkt. Ja, hij heeft het momenteel nogal moeilijk, want zijn vriend is vertrokken. Ach jee, wou die je even goed wel met je op stap Ja, nee? juist. En ik, had, ik had voorgesteld om het uit te stellen. Ah, en die bloemen zijn zeker van jou, moeder. Zie ik nu pas. Willem had ze ook kunnen meebrengen. En Willem koopte altijd andere bloemen. Wat lief. Heb je lang op me gewacht? Ik vond het heel erg leuk met Willem. Hier een beetje je huis scharrelen. Je moet af en toe eens bellen. Hoezo? Dan nou, doe ik de boel aan kant hier. Oh nee, dat, uh, dat was je dat kwam toevallig Alloog, om... nog zij bekwaam. Nee. Els zorgt voor een huishoudelijke hulp, een Turkse vrouw. Dat komt wel goed, heus. Dat komt wel goed. Hoe gaat het thuis? Daar kom ik voor. Wat is er dan? Ik krijg geen hoogte meer van hem. Het, het komt door zijn ziekte. Het is net een ander. Ja, dat klopt. Hij is zo stil. En vooral zo rusteloos. Ja, dat heeft die... Uh, uh, Cardioloog? Ja, die heeft het daar helemaal niet over gehad. Ja, vroeger zat hij wel eens boven. Maar nu is het net of hij er woont. Net of hij me wil ontlopen. Nou, dat gebeurde toch altijd al. Hij ging toch zijn eigen gangetje met die klok en die hele toestand? Weet jij of hij haar ooit nog heeft gezien? Ach, neem jij even op, Willem. Ik, ik ben er niet, hè? Ja. Met het huis van Olga Bremer? Met verandering, Met het antwoordapparaat? Nee, dit is niet het antwoordapparaat. Wat kan ik voor u doen? Is de dokter thuis? Ik sta in een café en ik wil een afspraak maken. Dat ze naar me toe U staat in een café? Wat zijn de klachten? Ik ben door een deur gestapt. Een glasdeur. Oh, dat is vervelend. Ja. Ze hebben al een ziekenwagen gebeld. Mm -hmm. Maar ik wil onder geen beding opgenomen worden. En dat moet uw vrouw regelen. Ik geef het door. Vergeet u het niet? Meneer Van Amstel, u kunt op me rekenen. Een zekere meneer Van Amstel, die is door een glasdeur gestapt. Oh, wordt er iets aan gedaan? Ja, ja, daar komt een ziekenwagen. Die loopt dus met mijn telefoonnummer in zijn zak. Hmm. zit morgenochtend op het spreekuur. Is er al om half acht. Begin je dan al om half acht? Ja, Daan en ik hebben wisseldiensten. Ik doe het op maandag en dinsdag en woensdag. En dan is er vanaf acht uur een inloopspreekuur. En Daan doet de rest van de week. Wat vroeg u nou, man? Of jij weet of hij haar nog ziet? Nee, dat is helemaal afgelopen, voor zover ik weet. Dat was toen of niet. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik weet het niet meer, echt niet. Hij wil niet met vakantie. Volgens mij zit hij met een steen in zijn maag. Hij zegt, mens, laat me nou. Nou, dat denk ik ook. Laat hem maar. Ga jij dan nog eens met hem praten, al is het maar vijf minuten. Houdt u man van vis, hè? Nee, oh nee. Ja, anders zou ik zeggen, laat hij eens een dagje naar mij toe komen. Als Olga en ik er samen zijn, dan kan hij op de moederij zijn gangetje gaan. Ik zal met hem praten, mam. Maar werk je nou niet over de kop, Olga? Nee, nee, het gaat prima zo. Alleen uh, verwaarloos ik alles en iedereen een beetje. Nou, dan ga ik maar naar huis. Ja, anders wordt u misschien ongerust. Ik was bij Ali langs. Ik zal u even naar huis brengen. Ben je gek? Ja, soms wel. Nee, dat wil ik niet. Nee, u mag Willem niet beledigen, hoor. Hij staat erop. Maar het is een ritje van niks. En u moet hier vandaan twee keer overstappen. Als het niet te veel gevraagd is... Jullie willen misschien samen ook nog even praten. Ik viel zo maar binnen. Oké, okay, ik breng u even weg. En je praat met hem? Zo is het niks. Ja. Hey, bent u naar de kapper geweest? Ja, ik dacht. Misschien helpt dat. Goedemorgen, dokter. Wat ziet u eruit? Alsjeblieft. Dit is voor u. Goedemorgen, meneer van Amstel. Gaat u zitten? Dat hoofd van u zit netjes in het verband, hè? Ja, ik kom een uh, verontschuldiging aanbieden voor gisteravond. Even denken. Ik heb gebeld, ik was dronken. Oh ja, en toen bent u door een glazen deur gelopen. Ja, ik belde uw man, u zelf was er zeker niet. Maar het was zo'n rare tijd hè. Het zal niet weer gebeuren hoor. Wat niet? Drank. Ik heb er een streep onder gezet. Oh, ja. Nee, dan moet u niet lachen. Ik meen het. Oh. Mijn leven gaat naar de verdommenis. En ik wil nog even langer mee. Toch wel. Zeg, je houdt toch wel van Belgische bonbons, hè? Ach, ik ben er net af, hè? Nou, dan bewaar je het maar in de koelkast. Zeer bedankt. En uh, je zou nog eens langskomen, zodat we eens rustig kunnen praten. Kan ik je mijn huis laten zien? Hm. Ik wacht even tot ik het kan uh, combineren. Oh, u bedoelt uh, dat ik ziek te bed lig? Uh, zoiets, ja. Ik vind namelijk een probleem, meneer van Amstel, om zomaar even langs te komen. Ik, ik heb er eigenlijk geen tijd voor, maar ik wil u toch ook niet voor het hoofd stoten? Ja, dat begrijp ik. Ik begrijp het wel. Maar het gaat zo goed met me, afgezien van de drank, dat er voorlopig wel niks van zal komen van dat bezoek. Hm? Want ik ben zo gezond als een vis. Behalve die rugklachten dan, hè. Zo kom ik ze niet vaak tegen. Nou, kom, ik uh, hou je niet langer op. Jullie hebben eigenlijk een rotlever, als je mij vraagt. Met dat een gejakker en gedomper. Ach, af en toe kom je toch weer een aardig mens tegen, zoals u. Hou je hart, dokter. En bedankt voor de bonbons. Rustige dag vandaag. Ik eet van de bonbons die een schuldige patiënt van Amstel kwam brengen. Langzaam maar zeker durf ik de dingen te zeggen die ik denk. Meneer van Amstel had me uitgenodigd om eens bij hem thuis te komen. Deed hij zo aandoenlijk dat ik nauwelijks durfde weigeren. Hij heeft het nu begrepen. Daan weer helemaal in de lappenmand. Werd vanmorgen geroepen bij een vrouw. De dochter had zich verhangen. 22 jaar. Opgehangen. Met een lange leren riem die haar moeder haar twee maanden ervoor op de verjaardag had gegeven. Nooit, nooit kom je achter mensen geheimen. Daan getroost. We zijn nu veel beter met elkaar dan in het begin. Hij is niet meer zo afstandelijk, dat gekoelde, dat hij nog over had uit zijn gereformeerde jeugd. Daan wil met mij zee. We hebben alle twee tot het einde van de maand bedenktijd. Zie erg op tegen het gesprek met vader. We zien elkaar in het uh, koffiehuis de Lely. Beter dan thuis. Zwem elke ochtend. Fantastisch. Is bijna om de hoek van de praktijk. Wil hem weinig gezien. Heeft drie dagen in een kasteel gezeten dat is omgebouwd, het studioruimte. Voel me schuldig omdat ik hem zo weinig heb gesproken. Ik honger naar hem. Vanavond komt hij. Hij broeit ergens op. Zal ik bij hem gaan wonen? Wil je er niks bij? Nee. Geen trek. Zo. Nou. Zeg het maar. Zeg het maar. Ja. Hoe uh, gaat het met mama? Stilletjes. Ze zit in het pikken donker naar de televisie te kijken. Ik weet niet hoe het verder moet. Zie je haar nog wel eens? Eh, niet veel. Oh, maar wel dus. Ze heeft het moeilijk. Dat kind van jullie komt er dus aan? Ze zegt het. Dit kan toch niet? Ze wil naar Italië. Fantastisch, toch? Daar heeft ze een vriendin. Mooi. Maar, maar ik moet mee, zegt ze. Hij moet mee. Ja, ik wou dat ik er nooit aan was begonnen. Je helpt te iemand. Ja, daar hoeven we het niet over te hebben. Het gaat er nu om hoe het verder moet tussen moeder en jou. Nou, ik kan die stomper nou natuurlijk niet in de steek laten. Oh, wie is hier de stumper? Miekje, natuurlijk. Oh. Dus, eh... Um... Jij gaat mee naar Italië. Uh, ah, ik, uh, nee, ik heb toch geen beslissing genomen. Je gaat me toch niet vertellen. Nee. Nee, dat ga je niet tegen me zeggen. Ik wil het niet horen. Tussen je moeder en mij komt het nooit meer goed. Oh, ben je veranderd, pap? Kun jij het haar niet uitleggen? Ja, ik ben je boodschappenmeisje niet. Ik ben al net gek dat ik hier zit, verdomme! Bind je niet zo op, iedereen luistert mee. Wat kan mij dat schelen? Jij begrijpt toch alles? Ik weet niet wat ik moet begrijpen! Dat het niet meer. Ja, nou, hoe noemen ze dat? Dat het. Uh, dat het dus niet meer klikt tussen je moeder en mij. Ga je scheiden? Nou, dat niet direct. Uh, nee. Oh. Ik word hier zo verdrietig van. Nou, je moet het ook allemaal zelf maar weten, hoor. Het is een rot mens, die Mieke. Ze zit verkeerd in elkaar. Dan moet jij zo langzamerhand toch wel achter zijn. Ja, nou, ik laat me hier niet beledigen. Oké, okay. oké. Okay. Je doet maar. Ik ga. Ik, ik moet je nog zeggen... Ik, ik heb mijn portie gehad voor vandaag, pap. Ik vind het van een, van een... Ik heb er geen woorden voor. Ik begrijp er echt helemaal niks van doet zo'n pijn. Nou, oh. kijk, met je moeder. O, oh, schei uit, man! Ze heeft me gesmeekt of ik met je wilde praten, omdat er geen lam met je te bezeilen was. Ze is nog naar de kapper geweest voor jou. Omdat ze dacht dat het daar misschien al lag. Oh. En je stuurt me geen kaart uit Italië, hoor je? Ja? Het heeft me alles bij elkaar meer dan 100 gulden gekost en het helpt niet. Moet ik ermee doorgaan, dokter, met het dragen, bedoel ik? Uh, ja, u moet me een beetje op weg helpen, mevrouw van der Pluim. Die steen, malachiet, die ik heb gekocht. En uh, uh, wat is ermee dan? Ik had het toch zo op mijn zenuwen omdat ze me hebben weggeschoven bij die avondwinkel. Momentje, ik pak even een kaart erbij. Oh, ja, ja. Ja, u bent toen bij mijn collega geweest, hè? Dokter Smulders, hmm? ja. Nou, afijn, ik kreeg druppeltjes, deed je niks. En toen ben ik met die busreis mee geweest en die aardige man die zei... wat u nodig hebt is de malachiet. En daarna hadden we het over dokters en hij bleek u reuze goed te kennen. Hij zei dat u er helemaal achter stond. Waar achter stond, mevrouw van der Pluim? Dat die stenen werkten op de zenuwen. Kijk, hier, hier is de beschrijving. Eh... Uh... Malachiet sterkt hart, ogen en zenuwen. Slaat dus helemaal op mijn. Helpt bij astma, cholera, wonden,kiespijn, vergif vergif, menstruatiepijn. Geneest de Egyptische oogziekte. Helpt bij de ziekte van Parkinson en MS. Geeft hoop en troost bij een ongelukkige liefde. En helpt de taal der dieren verstaan. Mm -hmm. En dit is die geneesding. Ja, kijk, hm? hij is mooi, hè? Maar helpen doet hij niet. En uh, u, u hebt een busreis gemaakt... Ja, dat was een verrassingstocht, kostte 40,95, inclusief uitgebreide koffietafel. Nou, dat viel tegen, twee koekjes en dat was het gebak was op, zeiden ze. Oh ja, en daar waren heren bij? Ja, twee heren, en een ervan kende u persoonlijk. een heel aardige man, hij studeerde ook voor arts. Uh, uh, beschrijft u die meneer eens? Tja, jeetje, mooie mond met tanden, ja, hij had een aardig voorkomen. Oh, zwart krullend haar? Mooie en snor een... had oh die. ja. Frank. Ja, weet ik niet hoor, hoe die heet. En, uh, <coughs> en uh, die meneer, uh, mevrouw van der Pluim, die vertelde u dat... Die wist alles van stenen, alles. Het is een studio, hoor, je moet precies uitzoeken welke steen voor welke kwaal helpt. Dat wist hij precies. En die meneer met die snor vertelde u dat hij voor arts studeerde en dat hij mij kende? Ja, nee, het was zo. Oh. Hij zei dat u er helemaal achter stond, achter die stenen... en dat hij het werk alleen mocht doen onder toezicht van een, een raad... Jongen, hoe doe je dat nou? Echt pakjes, heel, Kom er zo op. Heeft u, uh, heeft u een adres? Ja, hier, hier is het kaartje. Ja, er staat alleen een postbusnummer op. Ja. Oh ja, zo was het. Een, een tuchtraad. Nou weet ik het woord. Weer tuchtraad van dokters. En daar was u er een van. Mevrouw van der Pluim, ik weet hier absoluut niets van. Volgens mij bent u opgelicht. Ik, ik zou, als ik u was, naar de politie gaan. Maar u kent hem toch, die snor? Ja, dat klopt. Ik bedoel, uh, ik, uh, het is een kennis van vroeger. Nou, nee, ik loop liever niet naar de politie. Ik heb die steen toch? Ik bedoel, het is een echt edelsteen. Half edelsteen. Alleen, hij helpt niet. En, en, en hoeveel heeft die malachiet u nou nog gekost? Hij was in de Benelux-aanbieding. Die stenen komen helemaal uit Afrika. Kosten 75 gulden. Normaal 87,50. En, uh, en die verrassingstocht, hoe komt u daar dan aan? Nou, je krijgt een krantje in de bus met dat mooie verhaal wat we allemaal te zien zouden krijgen. Nee, geen woord over die stenen natuurlijk. Dat kwam pas onderweg. Die snoor en zijn maat bracht ons linea recht naar een soort loods. daar lagen al die steentjes op kopers te wachten. Mooi uitgestald. De meesten kochten wat. Nou, nou, nou dat is dus gewoon oplichting. Maar ik vind het heel erg voor u. Hoe vaak worden die tochten gehouden? Ik geloof een paar keer per week. Moet ik nou doorgaan met die steen? Mm, ik neem eerst eens even uw bloeddruk op. Ja. Ja, uw, uw onderdruk is wat aan de hoge kant. Ja, ik dacht al dat die snel geen dokter was. Veel te bij de hand. Ik... Uh... Ik schrijf dit even over, he, dat, dat postbusnummer. Ik ben toch niet van plan om dit te pikken, hoor. Ik zal u een plaspil voorschrijven. En ik wil graag dat u over een dag of tien nog even langskomt. Zo. Hier is het receptje. Oh, die steen kunt u rustig blijven dragen, hoor. Zou ik hem niet kunnen inruilen? Ik bedoel uh, dat ik mijn geld terugkrijg. Nou, u kan een brief schrijven naar het postbusnummer, maar ik geef u weinig hoop. En u dan, dokter? Ik? Ja. Ik ga er beslist achteraan. Ik weet alleen nog niet hoe. Weet je nog dat ik je vertelde dat ik vroeger een vriend had die wel iets op Shorts leek? Dat, dat, dat, dat, dat schurkachtige... Ik heb een kaart van meneer gehad uit Ankara. O oh ja? Hmm. Hoe is het met het restaurant? Hij zou daar toch iets beginnen? Weet ik niet. Op de kaart stond alleen S. Iedereen eens een naam voluit. S. Oh. Nou, maar die, die vroegere vriend, hè, die zit nu in de geneesstenen. Hmm. Wat zijn dat? Nou, zijn halve edelstenen die ze de mensen aansmeren. En voor elke kwaal een andere steen. En die vriend? Nou, die vriend die gebruikt mijn naam als recommandatie. Ongelooflijk. Ova, er is telefoon, dringend. Wie is het? Ja, een zekere mieke. Oh. Er is uh, iets met je vader. Ze willen me gek maken, hè? Ik was toch zo goed in vorm vandaag en je kan me nou al uitwringen. Neem je hem op twee? Ja. Hallo? Ja, wat nou weer? We hadden afgesproken dat je me met rust zou laten. Je vader is hier niet goed geworden. Hij heeft veel pijn... Eh, uh, zeg hem dat hij die kleine witte pilletjes inneemt. Dat is al gebeurd. Ik kom eraan, waar, uh, waar woon je? Dianestraat 483 hoog. Ik ben zo bij je. <lacht> Dianestraat. Uh, die, wa, wa, waar is de Dianestraat? Zuid. Loopt parallel met de Oscarstraat. Ach, uh, wil jij alsjeblieft even de GGD bellen daan? Welk huisnummer? 48-3 hoog. Ik vlieg erheen, hè. Ze zijn net geweest. De GGD. Dat is vlug. Hij, hij zag helemaal blauw toen hij de trap afging. En hoe lang uh, heeft dat geduurd? Wat? Nou, hij, hij werd benauwd en toen... Uh... kreeg pijn. We hadden het over Italië. Hij zou me wegbrengen daarheen. Mijn vader brengt jou helemaal niet weg. <laughs> dat zullen we dan nog wel eens zien. <lacht> hij, hij nam die pilletjes en toen heb ik jou meteen gebeld. En dat, dat, dat wilde hij niet... Ik ga naar het ziekenhuis. Waar... waar ligt hij? Ik wil niet dat je hem daar opzoekt. Ik, ik kan toch bellen? Daar heb ik toch recht op? Wat nou recht? Niks recht. Ik kom er wel achter. Daar heb ik jou niet voor nodig. Hoor. Ja, met mij. Hoi. Hey. Er is iets ergs gebeurd, Willem. Ik heb je nodig. Jongens, hallo even stil. Ik kan Olga niet verstaan. Ja, daar ben ik weer. Mijn vader is overleden. Op weg naar het ziekenhuis. Verschrikkelijk. Was hij thuis? Nee. Hij was bij die vriendin. Is het daar gebeurd? Nee, dat, dat zeg ik onderweg. Dus dus. Ik moet ook nog liegen. Ik uh, ga nu naar mijn moeder. Ik zie er zo tegenop. Die moeder weet nog van niks? Nee. Ja, nee, ze weet nog van niks. Helaas, ik kom er zo je snel toe. Waar ben je nu? Ik ben in de hal van ziekenhuis Oost. Pik je daar op, ik ben binnen nee. 20 minuten bij. Dat vind ik fijn. Voorzichtig onderweg, Willem, alsjeblieft. Ja, nee, nee. neem iets te drinken daar. Ja, tot zo. Dag. Hallo, Olga. Fijn dat ik je zie. Patiënt bezocht? Zeg, we zouden nog bellen met elkaar. Dag. Wat heb ik gehoord? Ga je met smolders in zee? Dan raad ik je af. Ik wil dat je een eigen praktijk begint. Goeie jongen, die smolders, maar niks voor jou. Ik heb een je doeverdans aan de toeter gehad. dat vriendje van me. Jullie waren na een kwartier al vertrokken en... Uh... Mijn, uh, mijn vader is net overleden. Daarom ben ik hier. Olga, sorry. Oen die ik ben. Neem je niet kwalijk. Nee. nee, ik kon het toch niet weten. Ik ben nog zo blij als ik je zie en nou... Hij heeft een uh, tweede hartinfarct gehad. Hm. Wanneer was de eerste? Zes en een halve maand geleden. Een deelneming, lieverd. Zeg, ga even mee een cognacje drinken. Niet die vieze drap uit de automaat. Nee, uh, Willem komt zo. Ik, uh, ik, ik moet nou met mijn moeder gaan praten. Bel me, alsjeblieft. Alles wat ik voor je kan doen, doe ik. Ik kan je helpen aan een eigen praktijk, echt. Bel me later. Alles is een kwestie van relaties. En veel sterkte. Was je goed met je vader? Ja. Heel erg goed. Alleen, uh, de laatste tijd vervreemden we heel snel van elkaar. Hij had een vriendin. Oh. Dat is de ellende... Over de vijftig zeg ik altijd. Begin dan niet aan, want het is gegarandeerd je ondergang. Ik ga. Ik zie de auto van mijn vriend aankomen. Ja, sterkte. Wil je me? Ja, dat is goed. Dag, Olga. Is er iets gebeurd met papa? Ja, mam. Iets heel erg. Gaat u even zitten. Zeg dat het niet waar is, zeg Eh. Uh, papa is onderweg niet goed geworden en heeft voor de tweede keer een infarct gekregen. Waar ligt hij? Ik zeg nog, blijf thuis. Hij heeft hier al de hele morgen zitten heigen. Maar nee, hij moest weg. Ja, hij moest iets belangrijks regelen met een of andere klok. Ik zeg, die klok die loopt niet weg. Mam, mam. Papa is overleden. Hij heeft het ziekenhuis niet gehaald. Ik zal koffie zetten. Jullie moeten koffie drinken. Of thee. Koffie. Hoe kan dat nou? Nou, het was helemaal niet goed met z'n hart, mam. De laatste tijd. Waar is het gebeurd? Ik weet het niet. Ik, ik zoek het uit. Dan zal hij bij Van Gorp zijn geweest En ja, daar had hij het over Nee, het was onderweg uh, Ergens op straat Ach, Dat maakt het trouwens uit nee. nee, want Hij ging met de tram, zei hij Aan het eind van de middag was hij weer terug Die lieverd Hij was zo stil de laatste tijd Zo teruggetrokken Ik kon niet meer bij hem komen Ik kan het niet geloven ik moet er misschien Laten we naar hem gaan, Oga, alsjeblieft. En, en je moet je broer bellen. En papa en zussen zijn om Gerard. Wat kan er dan? Rustig nou even, mam. Ga, ga maar even zitten. Komt er direct koffie en dan neem je deze twee roze pilletjes in. Ja, ga. Ja. Ik zit helemaal te beven. Hoe komt dat nou zo ineens? En hoe moet dat nou met die klokken? Ik bedoel... Oh, hij was toch niet bij die vrouw, hè? Nee. Nee, die heeft hij in geen tijden meer gezien. Dus dat was voorbij, dat weet je zeker? Ja. Koffie is bijna klaar. Dus dat weet je zeker? Ja, mam. Bij die vrouw kwam hij niet meer. Nee, want... Want ik dacht... Nou... Misschien ligt het toch allemaal aan mij, hè? Dacht, dat ik niet modern genoeg ben, of... Vindt hij me misschien een beetje. Nou ja, ik weet het niet. Heb je je moeder die pilletjes gegeven? Ja, ze neemt ze direct in met koffie. Wat ja, jou? Oh, ik heb er zelf ook twee ingenomen. Je wordt er niet slom van, maar het lijkt net of het allemaal wat verder gebeurt. Hè? Ja. Ik zal je moeder direct even naar het ziekenhuis brengen. Hij heeft zijn kleren natuurlijk nog aan. Wat moet ik meenemen? Een pyjama? Oh, nee, dat wil ik niet. Ik, uh... Nou, dan, dan, dan neem ik die pilletjes maar vast. Het loopt allemaal door elkaar. Mam, Willem en ik zullen zoveel mogelijk alles regelen. En hoe moet dat dan met die klokken? Dit is toch van later zorg, mevrouw Boehm. Ja, ja, natuurlijk. Uh... Maar wat, uh, wat moet ik nou allemaal het eerst doen? Ik, ik, ik weet het niet meer. We gaan eerst koffie drinken. Hoe is het nu met Olga? Ze heeft het nogal moeilijk met de hele situatie. Dat geliecht tegen de moeder. Je weet van die vader? Mm. Had een vriendin. Ja. Was dat niet die vrouw die uh, zei zwanger te zijn van hem? Precies. Ja. Het lijkt wel een goedkoop melodrama. Ja, tegen de werkelijkheid kan niks op. Echt niet. Dat kunnen schrijven zich geen honderd jaar bij elkaar fantaseren. Mm. Olga heeft gevraagd of ik even met jou wilde praten. Mm. Wanneer is de crematie? Woensdag. Nou, Dat ze een dag of zeven wegblijven, maar dan ook echt een helemaal. En ik neem de honneurs waar. Ze maakt zich nogal zorgen om alles. Je kent haar. moet ze die doen. Weet je wat het met haar is? Ze is oververantwoordelijk. Die afwerking gelukkig ook een beetje in het begin. Jullie hadden ook al over samenwerking gesproken, geloof ik? Ja, ze doet fantastisch. Ik overdrijf niet. Als alles achter de rug is, moeten jullie een keer samen een avond komen. Dan praten we de hele boel door. Je hebt dus al beslist, als ik het goed begrijp. Ja, dat heb ik Olga ook min of meer verteld. De Lange, ken je die? Die schijnt voor haar bezig te zijn geweest... Uh eigen praktijk. Ja, ik heb ook onder hem gewerkt. Ik mocht hem niet. Arrogante donder. Olga heeft er geen last van gehad. Moet je wat drinken? Gaan we even naar boven. Ik wou de boel net afsluiten. Uh, nee, nee, ik uh, moet nog naar de uitvaartvereniging. Doe haar de groeten. Ken jij een zekere Frank? Mm, die van de Wat Bedoel je die? Ja. Olga's vroegere vriend. Nee, eh... Uh... Ja, wel veel over gehoord. daar loopt ze ook nogal over te piekeren. Hè? Nou, ik denk dat er weinig aan het gescharrel van die knaap te doen is hoor. Ja, daar ben ik ook bang voor. Zeg, ik ga wat om half zes is de boel daar dicht. Wens ja. ze ongesterkt <lacht> hoe leuk het voor je het op klinkt en laat ze lekker een week wegblijven. Het is dus rustig op het ogenblik, geen ramp. Ik zal het zeggen, dan. Willem, ik krijg toch mijn zin van. Je moet je moeder de confrontatie met die vrouw besparen. Ga jij met haar praten dan? Wat heeft dat? Mensen, een bord voor de kop, zeg. Ja, goed. Ik ben zo terug. Loop jij maar ja. door. Uh, wilt u mij een plezier doen, mevrouw, en niet naar binnen gaan? U doet er Olga veel verdriet mee. En wie bent u dan wel? Ik ben Olga's vriend. Ik heb ook van hem gehouden. Daar heb ik het niet over. Ik heb trek in koffie. En van strik. Mevrouw, ik geef u tien gulden voor koffie en een taxi. Die staat hier om de hoek. U zou mij veel plezier doen door het verdwijnen. U begrijpt toch wel dat zoiets voor Olga en haar moeder uiterst pijnlijk is? Waarom moet ik altijd begrip voor anderen opbrengen? Die man heeft veel voor me betekend. En ik moet het in mijn eentje maar zien uit te zoeken, hè? Nou, alstublieft. ik moet jouw geld. Zoals u wilt. En ik laat me ook niet jou, door jou in je, in je stomme zwarte pak wegsturen. U gaat direct niet naar binnen. Wie denk je wel dat je bent? U heeft mij gehoord. Ah, ik krijg het heen en weer van mijn part. Ik ben de enige die zich iets van hem aantrok. Die mooie dochter liet hem stikken en zijn vrouw begreep hem. Niet en ik? Natuurlijk, mevrouw. Jij met je mevrouw. Goed, dan geen mevrouw. Wat doe jij hier, Frank? omdat ik het uh, aan mijn stand verplicht was. Ik, ik heb je vader bijna drie jaar meegemaakt, weet je nog? Ik ben op. Ik, ik, ik ben finaal op. Alsjeblieft, Frank, loop door. Ga nou, weg. Veel sterkte, Olga, kindje. Veel sterkte. Je hebt me trouwens weer een luizensteek geleverd. Zoiets doe ik niet, uitgesloten. Geneesstenen. Wat? Geneesstenen? Ja, daar handel je toch in. Zeg, we gaan hier op deze plaats toch niet over zoiets ordinairs als handel praten, hè? Ik maak er politiewerk van, Frank. Ik begrijp je niet. Laat me met rust, Frank. Ik heb toch gezegd, alles is uit en over. En, en elke keer haal je weer een kretenstreek uit. Dat, dat kan ik er niet bij hebben. Nu niet en nooit niet. En, oh, ga je weg, alsjeblieft. Is dat de trill op mijn Weet je wat daar goed tegen helpt, Olga? Eh, tegen gespannen zenuwen. Granaat. <tus> Wat is er? Wat is er Bij Mijn hem. Ik zag hem met een vrouw praten. Oh, daar komt hij al aan. Wat is er in godsnaam aan de hand? Laat, laat, laat hem ik, ik, ik, ik, kom zo weer bij. Hoe gaat het nou? Oh, gaat wel beter, weet je? Niet veel. Uh, vrouw dokter al gesproken jij? Nee, ze is er nog niet. Oh. Dan wacht hier maar. Ik. Uh, nee, ja. Het, het probleem is, ze uh, is er een hele tijd niet. Al gesproken over huis schoonmaken. Ben geweest uit krant. Advertenties. Niemand wil, geen Turkse vrouw. Daar ga maar. Nou, ik denk dat Olga, zo heet vrouw Dokter, daar helemaal geen probleem mee heeft. Ze zoekt al een tijd naar iemand die haar huis schoon kan maken. Ik. Ja, misschien. Uh, ja, maar jullie moeten eerst uh, kennis maken. Ik bedoel, uh, jij ziet haar en zij ziet jou. Dus wachten. In kamer hier naast. Uh, ja, maar in elk geval kom je hier werken, hè? Dat is goed. Ja, ja, ja. ja. Vrouw goed, andere vrouw. Oh, jij bedoelt dat uh, de andere vrouw het goed vond? Ja. Ja, ze stopt ermee. Het werd te zwaar. Ze is al 58 jaar. Oh, ik sterk. Ja, zeg, man ook. Ik, ik sterk, maar zo moeilijk aan werk komen. Zo moeilijk. In Brabant. Al je pellen. Hele dag huilen. Al door huilen. Geen tranen meer. Een tapijtknoop ook gedaan in Turkije. Uh, hoe is het nu met je man, Miriam? We oh, willen niet terug naar Turkije. Wij ruzie, Ik wil hij niet. Ze gaan maar alleen. Dan bang ik... Bang, hij, Hollands vrouwen, ik in Turkije. Wachten. Ach, ik wacht. Altijd. Is niet erg. Wachten goed. Ja, als het mij niet te lang duurt, dan niet goed. Dan niet goed, nee. Maar ik kan goed werken. Hij tevreden, man. Man tevreden. Alleen huilen. huilt. Gezicht ook. Jij hebt heimwee. Wat is heimwee? Uh, ja, dat... Uh, ja, hoe zeg ik dat nou? Uh, jij wil terug naar huis en het gaat niet. Dat is heimwee. Verlangen, dat is het. Ja, ja. Ja. Wanneer komt vrouw dokter? Nee, die komt niet. Vrouw dokter met vakantie. Nee, uh, ja, papa dood. Oh. Vrouw dokter heeft papa dood. Oh, dat is ja. erg. En ze komt over drie dagen weer werken. Veel verdriet ook. Ook heimwee, ja? Nee, dat is weer wat anders. Verdriet, ja. Heimwee, nee. Jij hebt heimwee. Vrouw ja. dokter, verdriet. Maar als ze komt, dan praten jullie. En, en, en nieuwe pilletjes? Ja, die komen ook. Het is nu bijna een week na vaders dood. En ik was heel blij met de vrije dagen. Maar ik weet niet meer wat ik gisteren en de dagen ervoor heb gedaan... Absoluut een zwart gat. Ik heb veel geslikt. Ik was mijn eigen patiënt. Ik moet zeggen dat Falium in zo'n situatie voldoet. Een dag na de crematie belde moeder. Om te zeggen dat mijn lieve broertje zonder overleg... ...alle klokken van vader had meegenomen om die te verkopen. Willem heeft gelijk. Als ik niet snel een panzer creëer, ben ik reddeloos verloren. Ik ben absoluut niet opgewassen tegen tuig. Ik word er zenuwachtig en schreeuwerig van. En ik verlies altijd. Dat gebeurde met dat mens. Die vriendin van vader. Ik wil de naam vergeten. Dat gebeurde met Frank. Rotzak. En ook schaamte. Beter naar Willem luisteren. Ik heb zien om een... ...een tijdje bij hem te gaan wonen. Huis in de stad wel aanhouden. Morgenochtend Fijn Zee. Willem heeft het erg druk. Ik heb zijn agenda gezien. En maar zeggen dat hij alle tijd van de wereld heeft. Hoe hij dat klaarspeelt. Het orkest en lesgeven, Tussendoor repeteren, opnamen. Pas alle symfonieën van Maler op de plaat. En dan alle heisen van mij eromheen. Ik kan me niet voorstellen dat Willem er dus niet was. Oh, jij, jij deed, jij deed expres, hoor. Dat is helemaal niet waar. Dat is niet waar, ben je gek. Jij ja, laat me willen. Holga is niet waar, ik, ik, kon gewoon niet harder. Heb ik heb niks van. Dat komt, weet je, dat komt misschien door dat zwemmen van oh. Ja, dat zou ik ook eens moeten doen. Zou het? Ja, tuurlijk. Je hebt gewoon gewonnen, eerlijk is eerlijk. Nou, hé, je mag een wens doen. Uh, zullen we daar uh, boven op de boulevard Even gaan zitten? Prima, ja. Z jij, hebt geen, uh, jij hebt geen zwembad in de buurt, hè? Nee, nee ik oh. kan er een laten maken. In het, uh, bij land van buurman Dopen. Nee, okay, nou, nou, even serieus, hè. <laughs> Ik ben serieus. Dat kost toch een vermogen, Willem? Jawel, maar we verdienen toch? Dan kan je een beetje meebetalen. Is het van ons samen. Hmm. En, eh, uh, zwinters dan? Ja, dan wordt moeilijk. Oh! Nee, maar je kunt toch s morgens vroeg in Amsterdam blijven zwemmen? Hmm. Begreep jij nou zomaar dat ik bezig ja, was met jou? Ja, had ik begrepen, uh... ja. Ja, ik denk maar dat ik het doen moet, hè. Een tijdje bij je komen wonen. Waarom een tijdje? Nou, om het te proberen. Ik bedoel, uh, het gaat dus Goed, wel. het gaat goed. Tuurlijk. Ik, uh, ik wilde wel... Uh... Amsterdam aanhouden. Ja. Vind vervelend? Nou ja, vervelend is niet het juiste woord, maar... Ik dacht dat. Willem, we... Willem, luister nou even. Weet, we zijn alle twee zulke individualisten en, en, en, en die beroepen van ons die. Oh, maar ik, ik ben daar nou heel blij. Echt? Ja, echt. ja. Ik ben blij dat je de knoop hebt doorgehakt. Um, maar jij wilde graag. Ja, nou ja, ik, ik ben te gulzig. Dat, dat weet je. Dat ligt in mijn aard. Nou, oké, okay, volgende week dan maar. Uh, ja, ja. Ja, nou, en dan kan mijn moeder misschien af en toe een beetje naar mijn huis, hè. Mm -hmm. Weet je, we, we moeten iets bedenken waardoor ze niet zo verdrinkt in de verdriet. Ja. Ah, ze heeft het zo verrekte moeilijk. En het ergste is, ik, ik voel me zo schuldig. Vanwege we dat gelief. Ja. Ze heeft dan een paar keer gevraagd, waar gebeurde het dan? Ja, de plek, ja. Mm -hmm. Ja, nou, dan, dan zoek je, dan moet je erheen brengen. Hoe dan? Gewoon. Je zoekt de plek uit en je zegt, man, hier is het gebeurd. Ja, dan maak ik het voor mezelf nogal compliceren. Zal ik het doen? Ja, niet dat ik zo makkelijk een het weglieg, maar ik kan haar gemakkelijker bijvoorbeeld naar het Iepenplein brengen dan jij. Ja, ja misschien heb je gelijk. En uh, woont u mooi, dokter? Ik uh, ga binnenkort verhuizen. Op een verbouwde boerderij wonen. Niet saai stil daar? Of een mooi uitzicht? Nee, nee, niet saai stil. Nou, u heeft hier toch ook een heel aardig uitzicht, hè? Dat plantsoen en al die bomen. Maar daar hoort u mij ook niet over klagen, dokter. Nee, dat is mooi. Alleen die verrekte trappen, ik durf bijna niet meer naar beneden. Nou, ik heb de indruk dat u zich wat beter voelt dan de vorige keer. Ach, laat me ergens anders over praten. Je blijft toch gewoon komen, dokter? Of verhuis je helemaal naar het platteland? Ja hoor, ik blijf gewoon komen. Het is maar een half uurtje rijden. Ik ben net aan je gewend. Aan al die veranderingen. Steeds weer andere mensen. Ik, ik hou dat niet meer bij hoor. Uh, zou u eens een stukje willen lopen, meneer Jamo? Wel jammer dat ik dat ding weer kwijtraak. Zal ik eens uh, naar de keuken proberen te komen? Ja, ja. Uh, doet u dat maar. Ja. Welk ding raakt u kwijt? Het is meer schuifel de schuivel. Uh, dat looprek. Dat moet weer naar de kruisvereniging. Hoe komt u daarbij? Maar nou, ze zijn hier geweest. Looprek moet terug, zei die tante. Welke tante? Nou, die van de kruisvereniging, dokter. Oh. Zeg! Zijn ze nou helemaal? Zo de Mietert. Ik ga bellen. Ja, u kunt toch niet zonder looprek? Nou, ik heb ook nog een stok, maar die is van mezelf. U bent veel te bescheiden, meneer Jamel. U heeft recht op zo'n looprek. U bent toch lid van de kruisvereniging? Ja, ik zou er eigenlijk heen moeten. Op hoge poten. Maar ja, ik heb geen hoge poten meer. Had ik me vroeger moeten zien, dokter. Ik was een felle. Maar ja, dat wordt allemaal minder, hè? Ik zei vroeger altijd... Ik ga bellen. Ik zei vroeger altijd, als je je kop niet laat zien, dan wordt je kop niet gewassen. Zo is het toch? Mag ik de afdeling uitleen? U spreekt met dokter Bremer. Goedemorgen, dokter. Ik ben hier bij mijn patiënt Jamoel op bezoek. Die heeft van u een looprek. En hij zegt nu dat het looprek terug moet. Dat berust natuurlijk op een vergissing, neem ik aan. Nee, dat is correct. En wat is daarvan de reden? De kruisvereniging kan me voor een beperkte tijd uitlenen. En daarna moeten de hulpstukken retour. Maar meneer Jamoel kan geen stap zonder dat looprek doen. Als iedereen maar onbeperkt kan houden, zijn we zo door onze voorraad heen en uh, kunnen we andere mensen niet helpen. De naam van de afdeling zegt het al, uitleen. Hoe lossen we dat op? U moet even een speciaal formulier bij het ziekenfonds aanvragen. Daarin verzoekt u of de heer uh, Jamoel op kosten van het fonds een looprijk mag aanschaffen. Wij kunnen dat niet betalen en het ziekenfonds wel. Oh ja, en, uh, en wat is dat voor een formulier? Dat is uh, formulier buitengewone lasten, nummer cb 12.45. 12.45, ik heb het. Nou, het is wel treurig hoor. Dokter, ik kan u nog veel meer treurigheid vertellen, maar zal u niet verlegen zitten, neem ik aan. Nee. Ik kan de voorschriften niet veranderen. Natuurlijk niet. Hm. Succes. Ja, dank u. Zo, meneer Moe. U houdt voorlopig gewoon uw looprek. En ik zorg dat er van het ziekenfonds nieuw komt. Je bent een schat. Ben je... Bij welk ziekenfonds bent u ingeschreven? De papieren liggen in de vorkenbak. Ik kijk wel even. Als ik jong was, dan zou ik het wel weten, dokter. U ziet er goed uit. Mooie mond met tanden. Daar let ik altijd op. <laughs> Dank u, meneer Jamon. En uh, dat lange haar. Dat zie je ook bijna niet meer. Het is tegenwoordig allemaal permanent werk of uh, regenbogentroep. Regenbogentroep? Ja, die jonge kinderen. Oh, punkers bedoelt u. Met oh. al die kleurtjes in het haar. Oh, zijn dat punkers? Ja nooit gehoord. Ik volg het allemaal maar niet meer, anders dan word je stapel gek. Meneer Jamoel, ik moet weer verder. Ik zorg voor een ander looprek en morgen komt de maatschappelijk werkster even langs om het een en ander af te maken. Over dat reisje van u. Fijn. En uh, voorzichtig als je naar beneden loopt, meisje, want de traploning zit los. Die schammel. De huisbaas doet er niks aan. Ik zal uitkijken. Dag meneer Jamoel. Dag dokter. Uh, wat vind je? Als ik deze lamp nou eens hier zet. Mm. Huh? Ja. Ja, is Dat prima. Ja. Ja. En dan die grote tafel van je, die kan voor die ramen daar. Ja? Chico, hoor. Zo'n grote werkkamer. Hm? Waar moeten deze boeken? Oh, zit die daar, meneer. Die moet ik nog uitzoeken. Okay. En die doos? Ja. Dat zijn foto's van mijn vader en van vroeger. Zo. Nou. Dat was het wel. Ja. Ik kan dus niks meer doen? Jawel, ik uh, heb witte wijn meegenomen, liever. Het staat oh. in de koelkast. Oké, okay, haal ik even. Ik ben alleen voor Daan en Els, hoor. Met Willem? Oh, hallo. Uh, nee, dat, dat komt nu absoluut ongelegen. Ja, nee. Ja, ik zal het je uitleggen, maar niet nu. Nee, kan echt niet. Ja, ik heb bezoek. Ja, daar. Zeg, dus één blok ijs, die witte wijn van jou. Je had de fles in diepvriesvak geschoven. Hé, hey, stom, zeg. Ja, dat komt, daar stop ik namelijk jouw sterke drank altijd in. Ja, maar in. ik had nog een flesje. Dat heb oh. ik uh, cadeau gekregen van meneer Kalverboer. Hij is een fantastische cellobouwer. Moet ik een keer naar hem toe, hè? Hij heeft zijn werkplaats in Haarlem. Nou, ik moet hem even hier zitten. Uh, gaan we morgen verder met de inrichten ah, ja. Ik ben uitgevloerd, weet uh je -huh. Mhm. Zo. Hier, alsjeblieft. Dank je. Proost. Ja, zeg, zeg, lieverd, uh -huh. nou zei je net, ik heb bezoek. Hè? Ben ik bezoek dan? Z zei ik dat? Mm -hmm. Ja, je zei zoiets van, uh, <coughs> het kan nou niet, ik heb bezoek. moet raar, hoe kom ik daar nou bij? Ja, dat was een, een leerling van me, die wilde uh, nu langskomen. Oh. Weet, weet, weet, uh, iedereen eigenlijk, uh, van die vele relaties van jou, van uh, de verhuizing? Mm, de meeste wel. Oh. Maar ja, iedereen komt op het, tuin, het tuinfeest. Zie je toch zo tegenop tegen het tuinfeest, zeg, met al die mensen. Ah, ruimte zat. Je hoeft alleen maar jezelf te zijn, de rest komt vanzelf. Ga en de buren komen ook. Nou, mijn moeder kan er nu al niet van slapen.